Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel respect in de politiek voor het besluit van demissionair premier Rutte. Die zei vanochtend heel verrassend dat hij gaat stoppen. PVV-leider Wilders zegt dat hij het niet vaak met hem eens was, maar dat hij wel hard heeft gewerkt voor het land. En Farid Azarkan van Denk noemt het een juiste beslissing, maar wel wat laat. Rutte was als premier verantwoordelijk voor de toeslagenaffaire. Christy is een van de slachtoffers van die affaire. Ik heb, een, uh, ik heb geen hekel aan hem, maar wel een hekel aan zijn beleid. En aangezien hij de scepter in handen had en eigenlijk gewoon met een vuist op tafel had moeten slaan, uh, heeft hij geen knopen doorgehakt. En ja, dat doet mensen pijn. Mark Rutte stopt niet per direct. Hij blijft demissionair premier. Maar als er verkiezingen zijn straks kun je niet meer op hem stemmen. Ondertussen is in de Tweede Kamer een debat aan de gang. Dat gaat vooral over de val van het kabinet. Dat gebeurde vanwege asielproblemen. Oppositiepartijen zijn boos op met name de VVD. Volgens JA21 heeft die partij er een rommeltje van gemaakt. Toen in 2015 de stroom uh, asielzoekers uit Syrië kwam, zei Rutte dit nooit meer En nu, acht jaar later, is de prognose dat we er toch weer 70.000 bij krijgen. Dat zijn dus wel 10.000 meer dan in het jaar 2015. En de pijnlijke werkelijkheid is dan ook dat onder de opvolgende kabinetten Rutte er geen stilstand is. Het is achteruitgang geweest. Ook andere partijen hebben flinke kritiek. Partij voor de Dieren, GroenLinks en PvdA zeggen dat de VVD het kabinet expres heeft laten vallen. Omdat dat ze goed uit zou komen bij nieuwe verkiezingen. Iets anders, het is nog even wennen voor de speelsters van het Nederlands elftal. Dit weekend landen ze in Australië, waar over twee weken het WK voetbal begint. Het was een flinke reis, dus sommige spelers die hadden nog wat last van een jetlag. Dat gold niet voor keeper Daphne van Domselaar. Ik heb lekker geslapen, dus ik uh, ben fris het bedje uitgekomen. En, uh, nu net de training ging, uh, ging eigenlijk goed. Ik ben tot tien uur wakker gebleven gisteravond. Dat vond ik echt erg kramp van mezelf. En uh, toen ben ik uiteindelijk toch maar gaan slapen. Dan ik om 12 uur. Het is 6 uur s ochtends. Toch even doorslapen. Ja, helemaal goed. Danielle van der Donk was dat. Die heeft nog wel wat tijd om te wennen. De eerste wedstrijd van Nederland is op 23 juli tegen Portugal. Het weer wat zon, maar ook stapelwolken. Bij de meeste plekken een graad of 25. Vanavond kan het in het noordwesten wat regenen. Morgen een zonnige dag en dan is het een paar graden warmer nog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer wat langzaam op de A10 de Ring Amsterdam tussen Affert Vonendam en de Continental over 7 kilometer. De vertraging is bijna een kwartier richting Den Haag. Op de N208 Sassenheim-Velzen. Tussen Zandpoort en IJmuiden. 2 kilometer met een kwartier tot 20 minuten oponthoud. En ook een kwartier extra voor de N247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen Broek in Waterland en Volendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee. Zandvoort. Zomerhit.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 Een beetje uit de beginperiode van deze omroep. Jorden in cocktail en always there, Tezamen met uiteraard de zangeres Jocelyn Brown. Die ken je weer van Somebody Else's Sky. Heb je wel eens van gehoord, toch Beno? Ja, tuurlijk. Ja, hè? Ja. Volgens mij, ja, je neus gaat groeien. Ja, ja, ja, ja. Oh nou, ja. Oh, nee. oh, nee. oh jee. <laughs>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 Daar heb ik nog niks over gehoord. Oh, nou, dat... Uh, nou ja, ben benieuwd. Ja, uh, precies. Mooi uh, nieuwtje. En uh, Ja, we zijn nu met de kwalificatie bezig trouwens, Benno. Oké. Okay. Net begonnen om 4 uh, uur uh, op Silverstone uh, in Q1. de Grote-Brittannië Q1. Nog 11 well. minuten te gaan...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 Oh ja? Ja. Oh, toch? Je ja, hebt een ben, grote, okay. grote tafel. Je dus, hebt een uh, grote tafel. Oké, okay. ja, nou ja. dankjewel Benno. En dat gaan we zeker doen in dit uur van Zandvoort op zaterdag. En lekkere zonnige muziek, uiteraard. Ik heb een soenje para si, dono volver a más. En ik pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rapida me deevo. Y me hizo volar. I'm not saying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 Your body's next to mine Something deep inside of me Wants to love you endlessly When you're touched Girl, you don't know how it makes me feel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 Wat, uh, ja, dat kan nog wel uh, spannend worden op die, met een rode vlag trouwens. Oh. Met nog drie minuten te gaan Stappen 1. Alonso 2, Leclerc 3. Seins 4, Hamilton 5, Russell 6, 7. Ocon 8, Stroop, Piazzi 9, 10. Tsunoda en 11. Uh, daar was ik even naar op zoek. En Nick de Vries, hoe gaat het daar, Goedemiddag. Oh, oh. Ja, dat hoor je me even? Je was even een fluitje wat je even hoorde. Ik ben de, de rijders van de Bimmer RaceCar Challenge naar de pre-grid aan het sturen. Oh, oké. Okay. Dus, dus ik ben ja, ondertussen ook al gewoon aan het werk. Ja. Um, uh, ja, uh, hoe gaat het hier? Ja, heel erg zonnig. Heel erg warm. Heel erg warm. Dus de zwembaden staan allemaal op het paddock. En daar liggen allemaal hele mooie vrouwen in. Dus ik heb een heel goed weekend. zo we ja, dat ja, vrouwen ja, Oké. Okay. Eh? <laughs> Ga er lekker tussen zitten. Ja, nou, dat is uh, straks. Uh, we gaan zo meteen beginnen met de race. Ja. Uh, van de bimber Race Challenge op Spa. En uh, de rijden zijn ze gaat klaarmaken. En die moet ik nu uh, langzaam gaan zeggen dat ik naar de Brigitte moet gaan. Eh? Uh, Oké, okay. ja, ja. Zo is dat. Ja, zo is dat gaat ook gewoon door. gaat ook gewoon door. Dus in Spa-Francorchamps is het ook uh, snoeien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 En uh, de Comor zijn we vanmorgen met 70 auto's gestart. Zo 70 auto's. Ongelooflijk. Nee, uh, oh. Dat was een heel dik veld. Ja, ja. heel dik veld. Ja. En, uh, kan dat allemaal door één bocht of uh, moet het weer uh, uh, uh, stoplichten? Uh, <laughs> als je goed van tevoren zegt dat het allemaal stelselletjes sukkel zijn, dan gaat het heel erg goed. <laughs> dat hebben we bij de briefing gedaan. En uh, ik moet zeggen, we hebben, we hebben geen uh, ja hier en daar een klein douchie, maar we hebben geen grote kerstjes. Dat is alleen maar gerust. Ja, oké, okay, oké. Okay, ja. het scheelt dat het ja. classic zijn hè? dat het is allemaal ja, ja. Wat, wat rustiger. Uh, de, de, niet meer het de, de alpha mannetjes onder elkaar. Uh, nah, nee, maar okay, heel simpel. Op het moment dat een rijder uh, zijn helm opzet... gaat er hier in de toe wat lichtje uit. Hoor, en de hersen zijn ook weer weg dan, zeg maar. <laughs> dus, uh, dus je moet ze goed instrueren op het moment dat ze geen helm op hun kop hebben zitten. Oké. Okay. Ja, oké, ja, oké. Okay, okay. ja. Zeg, Rindel, jij bent op Spa-francorchamps. Daar hadden we vorige week dat vreselijke ongeluk met uh, onze Nederlandse vriend. En, uh, ja.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 Nee, uh, dit kan, uh, uh, die gevaar, dat gevaaraspect moeten we in blijven zitten. Oké. Okay. Dat is heel belangrijk. Anders, oh. en anders moet je iets anders gaan doen. Ja. Ja. ja. ja toch, eh? Risico van het pak, hè? Ja, risico van het pak. Risico ja. van het pak. Hoort er een beetje bij. Eh. Ja. Ga hou op, wel voor die sportschermen. hou op over voor dit, jongens. Uh, uh, ja, een, een formuleauto heeft spray en dat ga je nooit veranderen. Nee.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 Wat? Nou ja, laten we... En ja, nou ja, ja, ja. toen viel hij stil. Vind je het niet leuk, eh, Rendel. Ja, laten we ophouden. Ja. Ja, okay, Rendel okay, is, okay. uh, is geen André Reuven. Reu nee, Rindel. dat hoor ik alweer. Nee, dat gaat niet worden. Ja, okay. nee. Nou ja, de regen die uh, zit er niet door, zo te zien, trouwens, okay. daar uh, in uh, Engeland. Dus uh, er is eigenlijk uh, weinig uh, aan de hand uh, verder. Nou, gelukkig Alleen dat uh, Magnussen uh, is stilgevallen met zijn auto. Dus uh, ze wachten even tot uh, die uh, lekker opgeruimd is, die auto.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 En uh, uh, Albert lijnt van Albert is heel goed. Ik vind Albert op enorm goed gepresteerd, uh, zeg maar. He? Ja, dus, nee, dat is ook zo. <tie> ja, ja. Dus uh, nee, maar zo zou je een update... Die heb op een heel mooi vrouwtje, een blonde vrouw. Die oh. moet ons onzeker aan me vragen. Sonja, wat is het lood? Wanneer is vier, Mag hem weer uh, 18 uur draaien, zeg je?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 Ja, dat gaat iets heel erg goed mis. Maar, uh... Nou ja, op dit moment 5 uh, en 6 uh, in de Q1. Ja, dus, maar uh... jongens, uh, uh, het moet gewoon achter de Red Bull staan, waar? Ja. En, uh, en uh, dat doen ze dus kennelijk toch niet. Hè, en, uh, ja, ja. Wat, is dat, wat is de stand erop nu, uh, Max 1? Ja, Max 1, uiteraard, Max 1. En uh, Alonso 2, en Leclerc 3. Ja jongens, dan uh, kan die PS ook uh, een andere baan zoeken, die hoort er gewoon tegen. waar zie ik die staan eigenlijk? Een hele goeie. Uh, even kijken hoor, kijk ik nou overheen, waar staat die PRS? Eh, uh, pam pam pam pam, pa, pa, pa, pa, pa, pa. nou dat is een hele... Oh, de veertiende plek! Zo, dat, oh, schiet <laughs> dat, uh, dat schiet lekker op. Dat schiet lekker op. Nou, ik denk ja. dat er gewoon een paar mensen moeten gaan solliciteren. Ja. <laughs> nee, maar hij heeft nog drie minuten, hè. Dus ik uh, hoop uh, voor ah, hem ja, dat, ja, hij, uh, ja. dat hij er wat ja, mee gaat nou, rennen. Ja, dat kunnen we toch Ja, nou, mag je stappen, je, uh, voorvleugel is trouwens helemaal gebroken. Oh, dacht, uh, nou, dus uh, daar gaat uh, heel snel een uh, nieuwe voorvleugel op. Hoe dat gekomen is, uh, weten we ook niet verder. Goed, Rindel, oh, kom, jij, goed. Rendell, jij hebt morgen nog een uh, drukke dag met races. Uh, vier wedstrijden te pendelen, uh, dus ik, ik ga het wel onder druk krijgen. Ja. En, ja. en hoe, over hoeveel rondes gaat dat dan? Uh, 30 minuten. 30 minuten, ja. Dus oh. Jongens, zijn 30 minuten op de baan aan het spelen met elkaar. Ja, ja. En, uh, dus, uh, maar we hebben vier uh, wedstrijden redelijk dicht op elkaar. Dus ik, ben, nou, het zo zeg, ik denk dat ik vandaag op fietsje over iets van 60 kilometer gedaan heb. Want Spa is toch wel best heel erg groot. Ja, ja, want dat wil uh, ik niet uh, vragen. Hoeveel kilometer is dat? Nou ja, het paddock is heel erg groot. Laat ik zo zeggen. Oh. Uh, 7,9 kilometer. Maar het pedal is ook heel erg groot hoor. Ja, ja, ja. En wij ja, ja. staan op een beneden paddock, net buiten het zeg maar de de normale pedal. Ja, dat is iedere keer er al een paar kilometer fietsen om weer daar te komen. Dus, zo. Uh, ja, en dat is dan uh, lekker warm, is, uh, Rendel. Uh, ja, ja ook, boven, ook dik boven de 30 graden neem ik aan. Nou, ja, maar weet je wat mooi is? Uh, ik fiets heel veel. Ik, ik beweeg de, de fiets heel veel. Op de 61 ga je eruit zien als een jonge god. Dus dat is helemaal goed, joh. Ja, ja, ja, ja. ja. En uh, dan met allemaal zwemmen met allemaal jonge meiden erin. Hey, ik heb nieuws voor je. Jullie zouden heel graag hier willen zijn. Ja, ja, dat geloof ik ook wel. <lacht> Komt helemaal goed. Je, nou, ja, wij hebben ook twee meiden in de studio, hoor. Ja, dus uh, ja, ja. kijk uit, wat je Oh, ja, ja, maar in de studio, jongens. Ja, ja. We praten, laten we moeten ja, ja. gaan praten. Ja, ja. Rendel heel fijn weekend. Altijd baas bij vandaag, hoor je? Hoor je, ja, je dat? dat. Oké, uh, nee, ja. geen fijne koppie. Fijne ja, ja. Uh, oh, Oké, okay, jij ja. veel plezier daar, uh, Rendel. En volgende dat week gewoon goed, in BVW, hè? Bij, volgende week zit ik gewoon weer in Bezenwijk. Gaat alles helemaal goed komen. Dus dan ja. uh, gaan we de, ik, Oh, er komt nou een vrouw die wil me zoenen. jongens. Ik ga even, uh, <lacht> Later. Ja. Hoi hoi. hoi. hoi. Over acht seconden gaan we even start hoi. met de uh, Q1 met nog drie minuten te gaan. En hier is uh, Kit Frost en Rafa.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 Zover deze single van Kid Trost. uit de begintijd van deze radio's en de CFM. Dus alweer uit 1990, Benno.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 Ja, prima. Cumbia, como latidos del corazón. Cumbia, siempre contigo. Cumbia, siempre el amor. Para Dat was Sailor, een lekkere zonnegezing uit de jaren 90. En uh, La Cumbia, dan is het altijd feest. Want Fred is binnen en uh, ja, hij heeft ook twee dames die vanmiddag gaan op te rijden hier bij Fred. Ja, we horen straks veel meer over als hij komt vertellen wat hij gaat doen. Straks na vijf uur.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 En nog dus even toch weer weerverandering. Ja, zeker. En, en nog even sterkte voor de mensen die opgesloten in de lift in de Lorenstraat. De brandweer is onderweg. Dat er even nog als mededeling. Oké, okay, dus als je aan de radio gekluisterd bent op dit moment. <laughs> ja, in de, in de lift. De lip, heel veel sterkte daar. Ja, heel veel sterkte. Heel veel sterk, maar nou, de brandweer is onderweg hoor. Nou oké, okay. lelu, lelu, le, le, le, daar komen ze aan. Nee, nee, zonder, zonder bellen. Oh, zonder te oké. Okay. Nou ja, we houden je op de hoogte, zoals je hoort, uh, hier bij de Zandvoorts Radio. Tot er vijf uur, Zandvoort op uh, zaterdag. En we gaan nog even een plaatje rijden van de Belgische uh, formatie. Faya Condios en Neen na, na, na. I got on the phone and called the girls and meet me dan with curly pearls. Neen Nanana. Neen Nanana. Na. In my high heels, shoes and fancy pads. I run down the stairs, help me a cab going. Neen Nanana. Na. Na nee, na na na nee, Na na na nee, na Na nah. Oh na nee, na na na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 Maar het dansje wat we allemaal deden was op deze plaats. Jeruzalema. Jeruzalema. Ikayalami. I-lo-n-do-lo-ze. han be na mi la na Jeruzalema. Ikayalami. i lo n lo ze Lana busto aan We weten het natuurlijk allemaal nog wel. Rondom deze plaat werden hele danscompetities opgezet. Ook hier in de regio. De verschillende verzorgingshuizen. Die elkaar dan uitdaagden met het personeel. Om dan het leukste dansje op deze plaat. Jerusalemma te doen, Benno. Oké, okay, verzorging. Heb je ook meegedaan? gedaan? Nee. Nee, Huis in de Duinen heeft meegedaan. En Bodaanse Stichting. En in Haarlem diverse verzorgshuizen. Die hadden een hele competitie toen in de regio. Ook die Unicum heeft ook meegedaan. En wie moest het allemaal beoordelen? Dat was jij natuurlijk. Ja, nee. Nou ja, de mensen van Facebook. Die konden stemmen op een video. En dan...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 En dan hebben we nog, we hebben niet zoveel inhaakdagen hoor, maar we hebben nog wel Wereldbevolkingsdag. En dat is ook op 11 juli, ja. En dat is uitgeroepen door het, even kijken, de UNESCO. Nee, door de. Ik ben even kwijt, door wie? Ik had het net nog. Nou ja, goed.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 En dat is door die meneer van de muziek, muziek, uh, die was volgens mij die, uh, die puzzel. Oh ja, Rubik's, uh, Rubik's Cube. Ja, ja, ja. Die, uh, dat is naar hem vernoemd eigenlijk. Dat was zijn geboortedag, uh, ja, 13 oh. juli. Ja, ja. Ja, ja, ja, oh, dat was een succes, joh. Ja, ja ik ja, ja. heb nog steeds een van die eerste Cube's heb ik thuis. Okay. Wel leuk, okay. hoor. Nou ja, is... Echt een uh, collector-site. Er zijn nu mensen die het in een paar seconden um, helemaal goed kunnen kon krijgen. Kon ik ook, kon ja? ik ook, ja. Hij wel, ja. In... Ja, ik heb uh, nog nou, bijna. Ik dacht erover om aan uh, competities uh, toen uh, mee te gaan doen. Ja. Echt uh, helemaal getraind ook uh, op een gegeven moment. Uh, ja, ja, ja dus, heb uh, ja, ja. ja, kon jij dat ook, Fred? Ik uh, was je goed in puzzelen. Kusselen, eh, vroeger wel. Ja, ik ja? heb mensen vroeger, die, ja. die, die, die stickers eraf haalden... en dan eh, ja. <laughs> ontplakte ja. om zo de kubussen ja. voor elkaar te krijgen. Oh, ja, nou, of inderdaad nou, het, nou, het nou. hele ding uit elkaar rukken. En ja. Dan, eh, ja. Ja, ja, ja, dat, ja, dat was dat niet de bedoeling. Uh, nee, nee, dat, niet maar, zeg, dat was ja. niet het spelletje. Zeg, nee, wat ga je doen <laughs> straks na vijf uur? Uh, we hebben... Uh, Petra en uh, Wai ja. Uh, ja, het, het is een beetje een beetje lastige naam om dat uh, zo uit te spreken. Maar uh, zo dadelijk uh, komt het helemaal goed. En, uh, twee, twee gezellige uren, dames. Twee gezellige dames. Die en gaan ook uh, eventueel uh, ja, wat, wat, uh, live spelen. Of Mondharmonica. Mondharmonica zit erbij. Gitaar, geloof ik, en hè? gitaar. Ja, ja. En, uh, ja, tweede uur hebben we ja, een oude bekende van Zandvoort, En dat is Saskia Soffel. Oh. Ah, kijk. Ja, ja, dat, Wij ja, krijgen ja. natuurlijk bericht dat ze een nieuwe single had uh, uitgebracht. Dat klopt helemaal. Ja, en die ga je natuurlijk ook draaien. Die ga ik zeker draaien. Hij stond bijna op mijn playlist hè, trouwens voor Zo. vandaag. Dat schelden maar haar. Maar, <laughs> maar komt ze ook in de studio? Ze komen ook in de studio, ja. Ja, want, uh, ja dat... Saskia hoort gewoon een beetje bij Zandvoort. Ze treedt ja. heel vaak op, uh, op diverse podia. Uh, maar ja, vanavond niet, hè. Dan heb je de DJ's bij uh, Dancing in the Streets. Maar uh, ja. Ja, bij andere festivals, Tropicana Festival en uh, noem maar op. Maar ze is in wel in Zandvoort aanwezig, hier vanavond in de studio. Dus. Ja, oké. Okay. Tjonge, jonge, die fritten. En ook een ja. optreden. Allemaal dames heeft hij op zich gegeven, hè? dames, Hoe doet dit, hè? <laughs> ja, ja, en nog meer nieuws. Want het, het, het, het vat zit aardig vol vanavond. Met artiesten? Ja, nou ja, als je er ja, aan te kijken zo... Waar heb je het over? Ik, ik, ik heb eigenlijk niemand om te bellen. Oh. Dus dat sowieso niet. Nou, nou, nou, ik heb, uh, dus gewoon een lekkere... Gezellig, gezellige in de, in de avond. Ook, ja, ja nou, dan heb je uh, nog wel voor ruimte voor plaatjes. Ja, niet? en uh, we kunnen ook nog verzoekplaatjes uh, draaien. En dan uh, eventjes uh, naar www.zfmartiesten.nl Streepje ertussen, ZFM streepje artiesten. Nee, nee, nee zonder streepje. Gewoon aan elkaar. Weet je daar nou ja. nog niet? Het is elke week hetzelfde. Ja, maar hij kijkt niet. Hij kijkt wel. Nee. Hij, nee, kijkt nee, nee, hij nee. heeft alles in zijn ah. dan staan. Dus ja, www.zfmartiesten.nl vraagt die plaat aan die je graag wil horen op de Sanfordse Radio. Zo is dat. we horen hem vanavond bij Fred tussen vijf en zeven uur. En de dames die volgens mij nu aan het repeteren zijn. Ja, die zijn uh, inderdaad nu aan het oefenen. En, uh, ja. en, en trouwens ook nog. Even uh, Ja, uh, we gaan ook nog uh, de nieuwe, uh, een nummer draaien van de nieuwe EP van Joyce. Die hier uh, uh, bij de laatste uh, zand voor jou uh, uh, is. Oh, genoemd. leuk. Oké, oké. Hij heeft een EP uitgebracht en die is uh, ja, op mijn verjaardag 7-7 uitgekomen. Ja, dus, kijk, kijk, nou, kijk. Dus nou, nog EP gefeliciteerd, van... hè. Ja, dankjewel. Dan ja, ja, ja, ja. <laughs> heb je nog uh, Marco uh, Schuipaker in de studio met zijn nieuwe Zomernacht in Griekenland. Nee, maar eh, het voelt er wel naar hier, nou, dus... Ja. Het <laughs> is Zandvoort, geen Griekenland. Nee, nee, ja, maar goed, de temperaturen liggen. Nou hier. ja, wacht maar tot je hier staat. Dan heb je een eigen ergo uh, in je nek. de ergo in je nek. Ja, Nou ja, dat <laughs> ja, ja, is weer eens wat anders. Ja, jubel. ja, ja, ja zo, Hij is niet uit te krijgen ook hoor. Dus, nee. uh, nou ja, stek het je eruit, dan is nee. het al gebeurd. Nee, laat nee, nee. nou, hem maar lekker aanstaan. Ja. Ja.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 Verstappen op de achtste plek, uh, Russell P9. En uh, Logan Sargent ook in de Williams op uh, P10. Heel knap allemaal dat de beide Williams er toch weer uh, bij zitten... ook in de Q2. Maar we hebben nog uh, heel even te gaan, dus... Uh...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 Still got the blues for you.